Zandvoort en de zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Zie het. We, We are coming to you. In stereo. We want you to feel this. To feel this. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three. could have left you, guessing I was the fool. When you stepped out of line, we get all intertwined. I got to urge it with you, but I couldn't quite do. Don't know why I'd Maybe back then, maybe back then, and then I cut a shame, baby. Too late in the game, my baby. Too late in the game, my baby. In my baby, in my baby, in my baby, in my baby. We ik het weer begonnen. Althans, dat hoop ik maar. Waarschijnlijk niet als je hier zo bij culinair Zandvoort uh, bezig bent. Want ah, daar dat, is het druk. Het ruikt het ook erg erg lekker. Ik dacht het wel. Dus uh, sta je daar ergens uh, achter de bar? Altijd goed. Je weet waar we zitten. Hoekgashuisplein. Zie je het? Keihard. Op de 106.9, 104.5. Hé, we hebben visite. Oh. We, hebben, we hebben enorm veel visite. Ja, het is gewoon hartstikke druk. Jongens, meisjes, het is hier gewoon gezellig. Deze plaat ook ontzettend gezellig. Fassi! in history in de Alex Cardino en Jason Rooney remix. Toch wel een favoriet van jou, uh, DJ Dion Sidney. Ja, Alex Cardino en Jason Rooney heb ik veel platen van gedraaid. Ja, en ik, ik zit gelijk uh, de gewenning. Geen DJ Ten Hoven vanavond. Nee, die, moest, uh, die had een uh, drukke agenda. Die had een drukke ja, agenda, maakt niet uit. Maar heb jij ook een drukke agenda meegenomen ja, ja, rond ja. de klok van 10 voor 10. Oftewel ja. de partyguide. Ja, de partyguide ga ik met jullie doornemen. Er zullen wel wat uh, pre-sale of sale faces zijn. Gebaseerd op Uitverkoop sale. of uh, gewoon vanwege de boten? Sale. Uh, uitverkoop? Nee. Nee. <laughs> Toch JK, maar een ander kleurtje nemen nee, in jaar. Nee, Dennis, uh, jammer, jammer, jammer, jammer. Nee, nee. Maar wat, wat hebben we nog meer natuurlijk? In de show zitten alle hete nieuwtjes. Jij ja, hebt zo op bij elkaar geraapt. We hebben onze eigen Twitter-rubriek, tweet ja, it ja. or beat it. Tweet it or beat it. Alles wat ja, rondom de DJ's uh, gebeurt. Natuurlijk om, op de klok van 10 en 11. Jij ja, gaat ook een setje draaien. Heb je nog leuke uh, producties uh, deze week meegenomen van jouw eigen hand? Uh, nee, dat nog niet. Dat nog niet. Komt nog wel. Want uh, ik kreeg alweer vragen vraag van, ja, dit moet je eens remixen en dit moet je eens doen en... Uh... Eh, uh, ja, daar wel... heb ik wel heel veel nieuwe platen bij. Nieuw, nieuw, nieuw. Ik heb ook hele vette bootlegs. Dat en meer natuurlijk. De komende drie uur. Wat hebben we nog meer? Ja, we zouden het haast vergeten. We gaan wat weggeven. Wat gaan wij weggeven? Nou, we hebben een platenmaatschappij, News Records, zover gekregen. Dat ze zeggen, weet je wat? Wij hebben een hele leuke cd van Beach Club vroeger. Geef er eventjes eentje weg. Nou ja, laten we gek doen. We gaan er vanavond gewoon maar liefst drie weggeven. Drie. Wat je daarvoor moet doen Hoe je dat moet doen Nou, er zit hier eentje naast me Die uh, zit al helemaal te popelen voor zo'n cd'tje Die zat al helemaal uh, op te nou ja, kijken Gewoon even lekker blijven luisteren En dan, ja. uh, dan hoor je het straks wel uh, wat er gaat gebeuren ja. Hé, hey, ken je die plaat van Duck Sauce? Ja Jazeker Wat een vette plaat deze en verschil. deze is ook super vet En verschillende dj's die zoeken hem nog Maar wij hebben hem hier, bij zien het. Tot twaalf uur Blijf luisteren Stekelijk nummer. Texas met Barbara Streisand. Jou echt heel erg aangestoken, nummer. Hè? Ik vind hem zo vet. Ik kwam hem tegen. Dat heb je wel eens uh, met van die nummers. Hé, hey, hoor je dat? Hoor Ho je dat? Mijn hoest is weg. Ongelooflijk. Wat heb je ervoor gedaan? Nou, nah, dat wil jij niet weten, joh. Oké, okay, laat maar. <laughs> wat anders. Heb jij een hete nieuwtjes bij je? Ja, iets in de Republiek in Bloemendaal. Iets in de Republiek, dat klinkt uh, ontzettend gezellig. Ja, dat, dat is jouw stekkie, hè? Dat het wel, je afgelopen ja. Afgelopen uh, zaterdag uh, was hartstikke leuk uh, ja. bij Eind wheels of Steel. Nou, morgen wordt het ook, ook heel leuk, hè? Jeroen. Morgen wordt het heel leuk. Ja, in de Smokies. In de Smokies. Oh, daar sta jij morgenavond te draaien. Ja, van 11 tot 5. Even reclame maken voor e mij. Even knallen. Ja. Nou ja, maar goed, jouw uh, reclamemoment uh, gehad. Ja. Uh, je duad hem straks nog maar een keer door de party kijkt. Is goed, is goed. Nu is het uh, naar nou Lost. Maar de zomer is niet voorbij. Want Lost, het Republiek Bloemendaal, laat nog één keer van zich horen. De jaarlijkse gratis zomereditie van Lost vindt dit jaar plaats op 21 augustus. Bij de Republiek in Bloemendaal AZ tussen 6 en 12. Muzikale gastheer Joshua Walter van Jimmy Woo en Radio Decibel ontvangt je wederom op een van de mooiste locaties van Nederland. Samen met een aantal exclusieve gastartiesten en DJ's neemt hij je mee op een muzikale trip omgebouwd uit de lekkerste soul, funk, jazzy, hip hop en groovy lateback house. Voor deze editie zijn de volgende artiesten uitgenodigd. De legendarische vocalist Miss Bounty en Patrice van den Berg. 3FM Serious Talent Dursen... Gina van Acoustic... Resident Saxofonist Bart Goderie... Percussionist Wessel... Musicman Kuit... Gitarist Ike Mystera Acoy En achter de draaitafels nemen Leroy Ray... En Lars Vegas en Joshua Walter plaats. Zoals elke editie start het feest om 6 uur met een diner en de eerste optredens. Vanaf 10 uur wordt de dansvloer vrijgemaakt en kan er gedanst worden tot 12. Deze zomer vindt er eenmalig een editie plaats van Lost at Republiek, dus mis het niet. De toegang is gratis, dinnerreserveringen kunnen geplaatst worden via info Apenstaartje of bel even naar 023-5730730. Oké, okay, tot zover Lost in Republiek Bloemendaal. Dat brengt ons bij onze volgende plaat, een ontzettend lekkere layback look. Tot vannacht. Till tonight, ja. Jij, jij hebt uh, er gewoon geen woorden voor. Dit is hier het. Met zometeen mooie prijzen. Mooie prijzen. We kunnen wel op de kermis. Ja joh. your arms, spread them wide, nothing's gonna hold Dat breekt ons abrupt tot de closing party van Sexy ja. on the Beach. Till tonight. Hey. Till tonight. Nou ja, vanavond gaat het nog niet plaatsvinden. Maar jij weet er alles over wanneer ja, het wel ja, gaat ja. plaatsvinden. Na een prachtig feestseizoen op het strand van Bloemendaal is het weer zover. Aanstaande zondag 5 september vindt de Grand Closing Party plaats. ...of de uh, Grand Closing Party van Sexy on the Beach plaats. Sexy Events en Sexy Motherfuckers zullen de handen ineens slaan... ...en voor een onvergetelijke middag en avond zorgen. Sexy Events is geen onbekende in het partycircuit... Matrix, Noah, Powerzone, Hardes Plaza, Bobs, Kwaku en Matrix at the Park, Anno, Hotel Arena en Hemkade is een kleine greep waar Sexy Events heeft gestaan in Nederland. Deze succesvolle organisatie is een wereldwijd begrip en heeft voor deze Sexy on the Beach editie de absolute super artiesten weten te strikken. Op zondag 5 september kan je nog één keer helemaal los in de prachtige Beach Club Vroeger ten Bloemendaal. Wil je lekker losgaan met je vrienden? Wil je nu eindelijk sexy on de beach eens een keertje meemaken? Wil je deze aller aller aller aller aller aller aller van 2010 niet aan je voorbij laten schieten? Kom dan zondag 5 september aanstaan naar beachclub vroeger. Je allerlaatste kans. aller aller bij Sea Dance en ticketscript. So wel makkelijk als ik ook eventjes mijn microfoon aanzet. Ja, ik, uh, ik hoorde je niet. Ik denk, waar blijf je nou? Ja, nou ja, ik zat eventjes te bedenken. Ja, we gaan wat? cd's weggeven van Beach Club. Vroeger in samenwerking met News Records. Ja, ja, ja, ja. Ja, en dat was een mooi bruggetje natuurlijk. Oh, jij wil gewoon uh, de, de galmen uh, erbij ja, hebben. Ja, lijkt het net even zo'n uh, verkoop. Als Caston uh, uh, Starveld. Goedenavond. Nee, dacht het wel. Maar wat de luisteraars willen natuurlijk weten, hoe komen we aan die cd's? Nou ja, we hebben natuurlijk ons mooie e-mailadres www.ziet.zfmzandvoort.nl en, uh... en dan moet je even zeggen, hoe vaak heeft Dennis aller, aller, alle allerlaatste alle, alle keer gezegd? Nou ja, dat moet ik niet zo moeilijk zijn hè. Nee, we rekenen vanavond gewoon alles goed. Zo zijn we ook wel weer. Mocht je zeggen, nou ik zit niet bij de computer. Je kunt ons natuurlijk ook gewoon even bellen. Wat is ons telefoonnummer? Ik zeggen, je kan ons zelfs twitteren. Daar was ik nog niet, joh. 023 En op de Twitter. En op de Twitter. At, de Twitter, at ja. Dion Sidney of at Jeroen Koper. Van de, Twitter even naar een van ons. Voor die, de kans op een cd. -tje. Voor de kans op een cd. -tje. En wie weet, trekken wij uit die hele grote stapel. En ja, tot 12, nou, uur, uh, tot 12 uur. Nou, volgens mij gloeit die beeldscherm van je computer helemaal. Ja, ik zie, er, uh, ik zie hier de mailbox uh, al aardig uh, volstromen. De dus spam, joh. Nou ja, dat, dat wou ik ook niet zeggen Hé, hey, hartstikke leuk, maar Vermeld wel eventjes je naam, adres, woonplaatsgegevens erbij We er moeten bij. wel weten waar die CD naartoe moet, ja Ja, opbouw komen of, halen, dat is ook leuk Is ook leuk, altijd gezellig Meteen een colaatje cherry hier erbij Oh, dat heerlijk hè he. echt... Nee, maar wil je winnen, dus See it at cfmzandvoort.nl En dan maak ik kans op zo'n heerlijke beachclub vroeger CD Overheerlijk gesproken. Overheerlijk gesproken, dacht het wel. Maar zometeen ga ik er nog meer over vertellen over die uh, cd. Wat dat beloofd. Nu, Dan Castro, Eastern Ensemble. Je wordt hem op jouw CFM Zandvoort. Jouw 106.9, 104.5, of gewoon via internet, livestream, all around the club. En ja, dat komt mooi uit met deze zomerse temperaturen. DTM, hier in Zandvoort. Het Gasthuisplein is tot een waar culinair Evenement ongetoverd. En ja, bij zomerse temperaturen, dat doet me ook gelijk denken aan een beetje Latin, uh, Dennis. Ja. Of hou je niet zo van Latin? Soms, sommige platen, niet alles. Ik heb wel wat Latin platen. Want er komt ook eentje in mijn set, komt er langs. Een remix. Oké. Okay. Maar uh, ja... Maar jij bent meer van de Latin lovers, of niet? Ja, wauw, wauw. Nou, dat is niet ja, overheersing. Ik heb geen kennis, uh, Sundry en uh, Ryan. Dus. Uh... Nou ja, we hebben ze gezien op uh, Sensation White en dat vond ik niet noemenswaardig. Maar ja, ik heb een nieuwtje wel meegebracht over Latin lovers: brengt opnieuw de Latin vibe naar het Scheveningse strand. Ja, ik denk, ik zal eens een keer wat anders doen dan het Zandvoortse strand. Ben je niet op vakantie geweest en heb je de zon gemist? Of ben je juist veel geweest en heb je heimwee naar het zonovergrote Ibiza of Creta? Nergens voor nodig, want Latin Lovers geeft jou op 11 september. in Beach Club Brunotti, het ultieme zomergevoel. Strand, palmbomen, tropische sferen en niet te vergeten. Een waanzinnige line-up zullen jou gemist of heimwee even aan de kant zetten. Het perfecte feestje om even helemaal aan niets te denken en je laten meeslepen op de beat van... ...Sunnery James en Ryan Marciano, Leroy Style, Jasper Klaas, Matt Styles en MC Heights. Voorgaande edities waren volledig uitverkocht. De uitzinnige menigte mooie mensen in combinatie met een topsfeer... ...hebben ervoor gezorgd dat Latin lovers geen afscheid kan nemen van Beach Club Brunotti... Vanaf 10 uur opent Brunotti daarom wederom zijn deuren voor naar een tropische droom Waarbij Waar wij met, het, uh, met mooi weer het feest zal plaatsvinden in de open lucht. En ja, met slecht weer is het dak gewoon gesloten. Lijkt me logisch. Ja, tot diep in de nacht kan er genoten worden van al het moois dat Let in Lovers jou te bieden heeft. Onder mooie dingen worden onder andere... Uh, Sunny James en Ryan Marciano verstaan. Deze twee gloeiend hete boys... ...zijn inmiddels in iedere uithoek van Nederland bekend. Met een cv met locaties en feesten... ...als Extrema, Mysteryland, Sensation... ...Dirty Dutch. Ja, hey, dat, is dat is een nieuwe... Is, uh, dyslexie. Uh... Ja, Dirty met een u. Sorry. <laughs> Even dat terzijde. Hun eigen Amazon project en Ultra Festival ook Miami. Een... Amazon ook een onderdeel van Dirty Dutch... Nou ja, leuk toch uh, allemaal? Uh, nou ja, speciaal voor de hete zomer Lady Tickets. Omdat 70% van de bezoekers op Lettenloffers bestaat uit de mooiste dames. Dans, dat is een reden dat ik wel erheen zou gaan. Oké, okay, maar ja, de organisatie doet dus aan de ladies graag iets terug. Voor een bedrag van 17,50 euro kunnen alleen de dames deze Lady Tickets bestellen. En kun je samen met een andere dame naar binnen Eén ticket is dus geldig voor twee dames. Ja, dan nou ja. ja, uh, wordt het toch tijd om je kostuum uh, weer uit de kast te halen. Ja, ik ben al bezig aan het ombouwen. Heel goed. Omdat het alleen voor dames is, zal hierop worden gecontroleerd aan de deur. Er zijn voor dit feest maar exclusief 100 lady tickets beschikbaar, dus wees er snel bij. Ze zijn alleen online te bestellen via www.foodclub.nl en www.easytickets.nl. Speciale vip zijn er natuurlijk ook. Ga daarvoor ook eventjes naar VIP.foodclub.nl. Nou ja, laat de trommelgeluiden door je lichaam trillen en de oorstrelende vocals op je inwerken. Begeef je zweten tot de dansvloer of heerlijk ontspannend met een koud drankje in een lichte zeebries. Het mag wel duidelijk zijn: 11 september moet je erbij zijn. Beachclub Runotti in Scheveningen. Hé, hey, normaal zou ik zeggen, Joey. Heb jij al even in de partykijt zitten kijken? Ja. Er, was, er uh, zijn nu veel feestjes met uh, sail. Met boten? Ja. Moet je je schipperskostuum uh, uh, naar binnen? Ja, ik heb mijn Donald Duck pakje al uh, bij me. Ja, hij staat je goed moet ik zeggen hoor. Vooral ja, ja. Dat, uh, dat hoedje. Ja, ja, ja. Voor de mensen thuis. Hij lijkt net op Donald Duck. Dat terzijde. Nou ja, een hele vette plaat die we, uh, Totaal iets anders natuurlijk. Die we vorige week al draaiden... Dat was de Cubular DJ's, dat bell track. Nu denk ik, weet je wat, we pakken de Keith S-remix. Eens kijken of de luisteraars hem net zo gezellig vinden. Wij gaan dan in ieder geval op Stansvoort's grote dansvloer vaste voetjes van de vloer doen. En ja, je kunt ook nog steeds winnen, winnen, winnen. Winnen ja, doe ja, je mee. Ja, cd's, CD's, CD's. CD's, CD's. En ja, ik zie hier al een mailtje binnenkomen van Frank en die zegt ja... Volgens mij zijn die 23 keer aller, alle allerlaatste. Nee, dat is, fout. dat is fout. Dat is fout. Maar wij zijn te goed hier zo. We rekenen het gewoon allemaal goed hier vanavond. Dus wil je gas maken op die beachclub vroeger? Hebben we Hebben er nog CDs? twee over? Nee, we hebben er gewoon nog drie. Drie cd's. Stuur eventjes een mailtje met jouw naam, adres, woonplaats, weet ik veel wat, wat je nog meer kwijt wil. En wie weet rekken wij jou uit die hele grote stapel. Nu gauw door met de Cumular DJ's. Wat vind jij ervan van deze track? Superleur DJ's is dat Bell track. Apart. Apart. Ja, het is eigenlijk een minimal track. Maar op Ibiza doet hij het erg goed. Ze er zijn heel... Zijn wel een beetje, geeft wel een beetje een feel goed. Uh... Ja, dit is dan echt een totaal andere hoek om het zo maar eventjes te zeggen. Maar hij is wel ontzettend lekker. En ja, heb jij al gekeken in onze mailbox, want hij gaat hard, hè? Ja, ik hou het niet meer bij. Je houdt het niet meer bij? Uh, heb jij nog een mailtje gezien? Ik zie er hier eentje van Marleen. Marleen, ja. Uit Heemstede. Volgens oh. mij zei hij het vijf keer. Vijf keer. Nou, dat is een beetje weinig, hè? Ja, maar het komt wel in de buurt. Het hoor. komt wel in de buurt. Ja. Heb je, weet je het zelf wel eigenlijk, hoe vaak jij alle, alle, alle, alle, alle laatste keer hebt gezegd? Nee. Maakt niet uit. Maar ja, gelukkig heb jij... Uh, Ter compensatie wel een heel lekker plaatje meegenomen. Ja, het is dus de nieuwe Avicii en John Delbeck, Samen bekend als Joe Ficci, Met de plaat Wonderland. Joe Vici? oké. Okay. Ja. En ze, is het een beetje afgeleid van Python of, of wat dan ook? Hoe bedoel je? Nou, Python die heeft altijd zo'n Wonderland. Ja, nee. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. We gaan gewoon. het even... We Volgens gaan het, even het een keer een... aan ze vragen. Ja. Als we ze spreken via de Twitter... Hey. Nee. Twitter? Zometeen, Twitter torpedo zorg dat je er klaar voor bent. Nu, Joe Ficci. make some noise. Gioffici Wonderland. En ja, de mensen ze reageren en ze reageren op deze hele vette oproep van Milda, naar see it at cfmzandvoort.nl ja, ja, ja, ja, ja. voor de cd Your Ultimate Beach Experience 2010 van Beach Club Vroeger. Ja, ik had beloofd, ik zou er nog eventjes wat meer over vertellen. Na het succes van de compilatie in 2009 komt ook dit jaar Beach Club vroeger met een nieuwe loungeverzamelaar met de beste chill tracks van artiesten als Sunlounger, Montelaru, Fabergé, Lego Legotrauman en Mono Deluxe. Beach Club vroeger is een zeer geliefde locatie op het Bloemendaalse strand met een restaurant en een clubgedeelte. ...hebben ze voor ieder wat wils. De aangrenzende terrassen bieden een heerlijke plek... ...om de zwoele zomeravonden in goed gezelschap te genieten... ...van een hapje en drankje... ...met op de achtergrond uitstekend in het gehoor liggende beach beach. Klinkt mooi voor lekker Lekkere tongtwister, beach beach. En ja, als je hem nou vanavond niet wint... ...je kunt hem natuurlijk ook gewoon winnen... ...of bestellen op bol.com natuurlijk... En ja, wat, wil je, wat is er nou mooier als een leuke winactie erbij, die Bol.com ook doet. Je kunt een heel speciale VIP-treatment winnen bij Beach Club Vroeger. Samen met zes vrienden in de jacuzzi chillen. Heerlijk zonnen op het VIP-dek, met een drankje en een hapje, of gewoon lekker relaxen. Wat hoef je daarvoor te doen? Alleen je CD te, te kopen bij Bol.com, als je hem dus hier niet gewonnen hebt. Maar ja, onze mailbox, hij staat gewoon open tot aan 12 uur. EWW, pikken we jou eruit als een van de drie winnaars. Hier bij CWM Zonvoort. En ja, Dennis. Ben je er klaar voor? Heb ja, je ja. alle tweets op een rijtje staan? Ja, ik scroll er even doorheen. Je scrollt er even doorheen. Nou, T kom er maar in. Wat, wat, wat, DJ wat is, er is dit weekend in Las Vegas. Arno Kost is terug in Ibiza voor de We Love Space Party op zondag. Hij moet van 10 tot 12 draaien. Even kijken... Evro Jack een opna heeft een YouTube-opname van hem bij Wonderland. Riva Star is net aangekomen op Madrid, vlie Madrid vliegveld. Uh, kijken. Ja, het is allemaal een hoop nieuws over van hey, het bedankt voor, uh, voor het komen ja. naar een feestje. Roger Sanchez is net geland in Tenerife, heeft een optreden in Siam Park morgen. Uh, Steve Angelo heeft een remix gemaakt, die gaat hij ons uh, over een paar dagen uh, laten horen. Oké okay, dus... Hij schijnt er heel erg blij mee te zijn als ik het zo lees. Dus dat zal uh, weer uh, wat moois zijn. En dan wat anders, de Swedish House Mafia, die heeft van de week ook getwitterd. Yeah. Dat ze een nieuw nummer hebben. Dat weet ik, heb ik gehoord. Heb jij gehoord? Miami to Ibiza, he gaat hij volgens mij heten. Hij is Heet? op BBC Radio 1 uh, van de week al gedraaid. Nou, ik heb uh, gewoon live-opnames gehoord. Je hebt je. live? Uh, Oké. Okay. Het is best, best wel onduidelijk, maar zover ik het kon horen, klonk hij supergaaf. Ik denk dat deze nog... Uh, ik vind hem persoonlijk nog beter klinken dan uh, One. Oké. Okay. Nou, dat is hoopgevend, want maar, uh, One die gooit op dit moment hoge ogen. Als het goed is, gaat hij Miami 2 Ibiza heten. Miami 2 Ibiza. Nou, we houden het in de gaten. Ja. En hij gaat hier zeker zo spoedig mogelijk voorbij komen hierbij. Zo, Zie het. Zeker wel. Heb je nog meer tweets? Uh, Hartwell. Uh, die uh, zit uh, zijn uh, single met Red Carpet. Alright, 2010 zit hij te promoten. Downloaden, downloaden bij iTunes. Hij is toch al een tijd uit? Ja, maar daar uh, zit hem denk ik nog eventjes voor de mensen die het nog uh, niet hebben gehoord. Uh, kijken. Oh, hier staat uh, inderdaad Steve Angelo. Swedish House Mafia versus Teenie Tampa. Miami to Ibiza. Hottest record in the world, volgens uh, Swedish House Mafia lid Steve Angelo. Ja, dat is, dat is makkelijk uh, te vertellen ja. over je eigen spullen. Uh, Axwell heeft uh, de officiële trailer voor zijn Nothing But Love videoclip uh, online staan. Uh, even kijken. Defected records. First listen in the office to Ten Snake in the House. Oké. Okay. Nou ja, tot zover. over eigenlijk. Wel een... Gold op een uh, jachtcruise op de Ballenton Lake. Die heeft een uh, leuk bootfeestje. Uh, Nicky Romero, check out the big ass banner voor Rockin' High. Als de uh, nieuwe single van uh, Vettel Grant, Rockin' High. Die is geremixt door Benny Benassi en uh, uh, Nicky, Nicky Romero. En het is ook uh, onderdeel van een remixcompetitie, hè? Is dat zo? Ja, huh? als je het wilt, uh, volgens mij in samenwerking met Beatport. Ja. Kun je zo'n pack weer downloaden, zeker kopen. Ja. En dan kun jij jouw eigen remix ervan maken. Dat is misschien een leuke uitdaging voor ja, jou. Ja, uh, misschien ga ik eens een poging doen. Oké, okay, maar gaat hij ook vanavond in jouw set voor voorbij komen? De Nicky Romero remix komt denk ik voorbij, ja. Oké, okay, en, en anders komt hij in mijn set voorbij. Want ik heb hem hier voor me liggen toevallig. Oké, okay, nou, kijk. Eén van de twee ga Kan niet missen. Gewoon lekker blijven luisteren, dat deed je toch al. Nou ja, de belangrijkste tweet eigenlijk deze week was toch denk ik van Prok en Fitch. Want die hadden een hele gave bootleg gemaakt van Mobis Go. Komt ook in mijn set langs? Ja, dat denk ik waarschijnlijk wel. Want ik zat hier al, hij brandde in mijn vingers om hem te draaien. Ik denk nou, ik gunde eer vanavond aan Dennis om te draaien in zijn set. Hij en is anders, gaaf. En anders doen we hem gewoon twee keer... We, doen we zijn toch gek. Ja, we hebben onze Twitterlijnen open. We hebben onze mailbox open. Ja. Wie weet zeggen we nou, we doen hem gewoon twee keer. Wat we in ieder geval niet twee keer gaan doen is zometeen de See It Party Guide. Alle hete feestjes van dit weekend. En dat zijn er ongetwijfeld velen. Nu gaan we door naar de lekkere muziek. Chris Lake. laat Romba reizen in. de Copyright Mix. Dit is See It, tot aan 12 uur at the 80 Beats. When... Je kunt nog steeds meedoen aan onze win-win-win-win-actie. Win. Win, win, win, actie. win, dames en heren, mooie win, prijzen. Win-win-win. Win-win-win. Zo was het dan toch eventjes, even die echootjes eronder. om de indruk te geven, ja. Gewoon even, even, even leuk. Even, even, even. Hé hey Dennis, techniek staat tegenwoordig voor niets. We hadden het net over de nieuwe Swedish House mafia. Nou, ik heb een verrassing. Ik heb een voorproefje. Jij hebt een voorproefje. Nou, ja. zullen we dat voorproefje gewoon lekker onder de partykite zitten. Ja, ik zal hem er even doorheen gaan. Pak jij hem er maar even bij, pak en even, ik even ik de partykite. En ik zeg twee, en ik zeg drie. En. Nou. En dan is het zover. Pak even de partykite. Ja, ik pak de partykite. Ik begin op vrijdag in de Panama. Beautiful sale. Met, uh, ik zie hier, een line-up. Eric E. en Shermanology. Dennis Volpe. Studio hosted by Benjamin Rich. En Rich MC. En Ivan Dinero. Party is van 11 tot 4. Even kijken. Voorverkoop bij Paylogic. 10 euro. En aan de deur 15 euro. En moet je nog even op het laatste minuut nog dingen weten. Ga naar Panama.nl. Dan gaan we naar nog een feest op vrijdag, ook in Amsterdam, Paradiso. Die duurt van 12 uur s'nachts tot 5. Even kijken. Lineup of DVDJ's off the wall. Mr. Speak, een VJ, Aniko en MC Fit. Dus het is meer een VJ-party voor al uw visuele effecten. Effecten. Dan gaan we naar de, de vriend van de show, Framebusters met Raimundo versus Frederik Abbas, MC Miss Bunti. Deluxe DJ Danny, voorverkoop bij P-Logic, aan de deur 15 euro. Uh, de feest is van 11 tot 5 en ja moet je nog wat meer weten, even naar SSK.nl of framebusters.nl. En dan nou gaan we eventjes tussendoor inbreken in jouw partykite, want uh, wat stond er van de week op de Twitter? Ja nou, hier het antwoord heeft Club Ocean, hartstikke leuke club. En die heeft een leuke flyer uitgebracht met allemaal bekende dj-namen. Hartstikke leuk als je de mensen boekt. Dus alleen DJ, DJ Raymundo, die weet van niks. Die uh, stond met, uh, met z'n openbon stond hij te kijken van... Hé, hey, mijn naam staat op de flyer, hartstikke leuk, dus... Het is gewoon een verkooptruc. To be continued, zeggen wij. Punt, punt, punt, punt. Punt, punt, punt, punt. inderdaad. Door met de partyguide. Ja, dan gaan we even kijken. De 21ste, dat is ook op zaterdag in Bloemendaal, BLM 9. Die gaat gewoon in volle toeren door... Na de afbranding. Ja, het is het openingsfeest ja. eigenlijk. Na de, Ze de komen verschrikkelijke twee keer brand. We terug. Ze zijn hier weg te slaan. Goed, het feest is van 4 uur middags tot 12 uur. Prijs is C kaartje 17 euro. Aan de deur 20 euro. Voor meer informatie. Aldaevents.nl met een flinke line-up. Het is voor een. Uh, trouwens, een uh, transfeest. Intuition Summer Festival. Uh, van. Even de hoogtepunten. Ja, Julian Vincent, Muse Arctic, First State, een hele bekende Met Metzo, Orion Nielsen, Lang, Menno de Jong, Simon Patterson. En ook twee hele goede vrienden van ons. WW, oftewel Wart en Willem van Hanegem. Tijd niks over zich gehoord, maar leuk dat ze hier uh, naar nou weer gaan bij staan. We gaan gewoon nog flink door hoor. Maar dan gaan we nu weer naar zondag. Beach Club Vroeger, Love Generation Festival van 2 tot 12. Uh, kaarten 12,50 aan de deur, 17,50. voorverkoop bij ticketscript.com. Meer informatie lovegeneration.info. Wil je wat dingen weten? En een flinke line-up: Sydney Samson, Roog, Bingo Players, DJ Sean, MC G, Norman Soares, Mathmatic, Ricky Del Prado, Mike Joshua, Razoon en MC Coral. Dan gaan we naar de welbekende Het Candy Beach House in BLM 9. Van 3 tot 12. 10 euro. Kaartjes aan de deur. 15 euro. Voorverkoop bij paylogic.nl. dresscode Beach Sexy. Dus, uh, Lijkt haal, me wel uh, met het mooie weer dus in de aantof. Haal je kokosnoten uit de kast. We, uh, meer informatie. www.hetcandy.nl. Met een line-up van Carl Henneken Des Paul, En live optreden van Mavi Aqua. Zang. Rob van der Wouw. Trompet. En de saxofonist Kostar. En even kijken of ik nog een leuke afsluiter... Even van Bloemingdale uh, nog een Bloem. leuk feestje. Ga ik even snel kijken, want ik ga nu iets te ver in de toekomst. Hé, hey, wat is dit? Sebastian... Oh, dat is in Rotterdam. Nou, ik vind dit wel even... Sebastian even... in Crosso in het V. Ja, in Rotterdam. In Rotterdam natuurlijk naar de Bavaria City Racing van aankomende ja. zondag. Nou, dat is uh, aankomende zondag van 10 tot 4, Club V in Rotterdam... De prijs is 20 euro bij Ticketscript en aan de deur 25 euro. Maar wie een... hebben wij? Sebastian ja. Ingrosso, lid van, van de, een, de Swedish House Mafia. Senary James en Ryan Marciano. Baggy Begovic, ook een vri vriend, een, een, een, van, van, een de vriend show. van de show. En many, many, many, many, many more. De zondag naar de Maasboulevard 300. En nu hebben we meteen een nieuwe prijsvraag. Hoeveel keer heb ik many gezegd? Ja, ja, ja. Nou, die doen we volgende keer. Laatste plaatje van dit uur. Dero Robin Riviera. Oeh, baby. In een Nicola Fazano remix. Zometeen staat hij te trappelen. Een uur lang behind ja. the Wheels of Steel. Ik, heb... ik ga je naar boven sturen, Dennis. Op rotte. Dat wou ik nog net niet zeggen. Move it, ja. dit is hier van Zandvoort. Met tot aan 12 uur jouw kans. Om drie van die geweldige cd's van Beach Club vroeger te winnen. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen. Even een mailtje sturen naar seeit.cfmsantwoord.nl En wie weet. Ja, wie weet. Ben jij die winnaar van die fantastische CD? Maar nu eerst.